Twee dingen. Twee dingen. Alice de Bruin. Goedenavond en welkom bij Twee Dingen. Ik ga zometeen praten met Willem Aantjes, de oprichter van het CDA. Maar voordat ik dat ga doen, gaan we eerst naar Frank Wielaert. Want er is ook voetbal vanavond. Aano Den Haag, Rode JC, Frank. Ja, die twee ploegen die trappen vanavond de Eredivisie weer af voor de tweede seizoenshelft. En uh, beide ploegen zien er sinds die winterstop ook weer een klein beetje anders uit dan daarvoor. Beide zijn in Spanje op trainingskamp geweest uh, afgelopen weken. En uh, we beginnen nu in de, is in de eerste minuten. En Ado dreigt gelijk gevaarlijk te worden. Maar Sherry verspeelt de bal op het middenveld. Op het moment dat hij denkt naar de goal te gaan draaien is hij de bal eigenlijk alweer kwijt. Vormer wordt vervolgens over de knie gelegd door John Verhoek. En dat levert Rodie SC een vrije trap op. En uh, daar zal voor maar even van moeten bijkomen van het tikje van Sean Verhoek. Hij is een van de twee broertjes Verhoek die vandaag weer eens in de basis kunnen beginnen. Beide heren waren vlak voor uh, de winterstop geblesseerd geraakt. Hebben wel weer wat speelminuten gemaakt toen. Maar starten vandaag weer samen in de basis Wesley Verhoek. Dus ook weer gewoon vertrouwd bij Ado Den Haag vanaf de rechterkant. Spelend Sean Verhoek in de punt van de aanval. Ado vandaag gewaagd met drie verdedigers tegen de twee aanvallers van uh, Rode JC. Er zijn niet veel ploegen die dat uh, durven. Maar de trainer van Ado, Marie Stijn, probeert het vandaag eens. De afspraken zullen goed moeten zijn. Anders snijdt Roda als een mes door de boter vandaag... in het Kyocera-stadion van Ado Den Haag. De openingsminuten zijn in ieder geval veelbelovend. Ado wil er wat van maken. Dat is in ieder geval wel duidelijk. En Roda, daar zal het eigenlijk niet minder voor zijn... bij de start van het tweede seizoenshalft in de eerste minuten. En het is nog 0-0. Twee dingen. Ja, ik zei het al. Vandaag te gast Willem Aantjes. Goedenavond, meneer Aantjes. ...oprichter van het CDA. Eén van de. Een van de. U bent een bescheiden man, of niet? Dat nou, ik zou het zelf niet... ...maar als u het zegt, zal ik het graag incasseren, hoor. Goed, ik bespreek met u in ieder geval de volgende twee dingen. De nieuwe koers van het CDA... Eh, ...vandaag gepresenteerd, dat hebben we allemaal gehoord, denk ik... ...en uw enorme passie voor de politiek. En ik ga u eerst even feliciteren, want u bent maandag 89 geworden. Ja. Dat Klopt. is een mooie leeftijd, of niet? Ja, op naar de Ja maar zeggen. Ja? Is, het, ja. is, het, is het fijn om 89 te zijn? Nou, het is fijn als je op je 89ste, als je hoofd nog zo goed is. Ja, en dus, het is uw hoofd nog? Ja, dat is, er zijn wel allerlei ouderdomskwaaltjes die je krijgt. Maar uh, het hoofd is nog goed. Ja. Houdt u een beetje van voetbal eigenlijk? Nee, eigenlijk niet. Nee. Nou, dat is dan heel nee, jammer. Ik, want... denk, ik, ik heb één keer in een, uh, in een school elftal. Uh, uh, gezeten. Uh, nou, dat was helemaal niks. En de, en de aanvoerder was toen verhoek. En ik zou me niet verbazen als dat de grootvader is van die twee verhoeks die nu bij ADO spelen. Nou goed, we gaan weer even terug naar ADO, want ja, we worden toch een beetje ook met uh, de voetbal uh, dit gesprek ingestuurd. En er is gescoord ja En daar hebben de broertjes Verhoek van alles mee te maken inderdaad. Dat is wel leuk, zal het de afloop eens vragen. Zijn vader zit hier niet zo gek ver vandaan op de tribune. Als ik hem zo meteen tegenkom, zal ik eens checken of opa inderdaad ooit eens in een schoolhelft al heeft gezeten. en uh, De broertjes Verhoek, daar waren we gebleven. Het ging tenslotte ook om de doelpunt. De kom werd, uh, de, uh, was degene die de eerste Verhoek, uh, Wesley, wegstuurde aan de rechterkant. De diepte in. En dan ging gelijk Sean Verhoek in het centrum van de aanval. Die liep mee en werd uitstekend bediend door uh, zijn oudere broer kon de bal Simpel binnentikken een hele vroege goal van ADO... in deze wedstrijd tegen Roda SC. Binnen drie minuten. ADO op 1-0 op eigen veld tegen Roda. Goed, nou dat horen we straks wel van die gebroedershoek. Maar meneer Aantjes, een respectabele leeftijd, 89. U zegt, mijn hoofd doet het nog goed. En ik zag dat u eigenlijk een modern man bent, want u twittert. Ja, dat is, ja iemand, mijn vrouw heeft mij daartoe verleid. Ik vond het grote flauwekul. 140 tekens, wat moet ik daarmee? Ik wil praten, ik wil het uitleggen, ik wil mij verantwoorden. Dat dat is typisch. hoort bij de politiek. Je goed verantwoorden, dat kost tijd. Maar ik moet zeggen... Het, ja, er zijn toch mensen die het volgen. En, uh, nou, nou begint er al wel aardigheid in te ja, krijgen. Zie je, u eigenlijk. bent toch, toch heel bescheiden wat mensen die het volgen. U heeft bijna 2.500 volgers... Ja, maar de een lokte altijd uit natuurlijk, hè. Zo gaat dat. Ik was nog maar net op dat uh, pad... toen de columnist van Trouw, Hans Gosinga... onmiddellijk uh, rond twitterde, dat ik ook twitter. Ja, en dan uh, dat komt er gelijk, dat maakt dan gelijk een hele stroom los. Ja. En ik ben er zelf ook niet helemaal onschuldig aan, niet met opzet. Maar op mijn 89e kreeg ik precies die dag 89 nieuwe volgers... En toen kon ik het niet laten om even te twitteren... dat ik dat toch wel heel frappant vond. En uh, ja, dat leidt dan natuurlijk weer tot nieuwe volgers. Ja, nou, ik vind het geweldig dat u dat doet. Voordat we verder praten, voor mensen die het niet allemaal meer een beetje weten... want u bent inderdaad... Uh, uh, ja, van, van veel generaties heeft u al meegemaakt, zou ik kunnen zeggen. Dus voor mensen die het misschien niet hebben gevolgd... even een overzichtje van uw carrière. De wereld hunkert naar christelijke politiek. Een politiek... Die spreekt voor wie geen stem hebben. Die handelt voor wie geen handen hebben. Die een baant voor wie geen voeten hebben. Die helpt wie geen helper hebben. Eind jaren 70 komt er een abrupt eind aan zijn politieke loopbaan. Willem Aantjes, fractievoorzitter van het CDA... zou in de oorlog lid zijn geweest van de Waffen-SS. Latere onderzoeken halen de belangrijkste conclusies onderuit. Wim, we hebben met elkaar fouten gemaakt... Maar niemand van ons is fout geweest. Ja, het is een forse woord, natuurlijk. om kunt zeggen: partij is in ontbinding, dat is me iets te forse aangezet. Maar ik heb de laatste keer er niet op gestemd. <lacht> U begint te lachen. Want, uh, uh, ja, het is zo, ik hoorde Hannie van Leeuwen weer, dat doet me dan weer goed. Die is net 86 geworden. Ja, die, die zat hier laatst trouwens ook. Oh, ja. ja, die ja. is hier ook te gast geweest. Maar even dat laatste wat u zei. Ja. Ik heb er de laatste keer niet op gestemd. Ja, Goed. dat is een hele ingreep hoor, voor je dat doet. Ja, maar waarom? ja, toen Balken en de, uh, de verkiezingen. Toch zo'n lijsttrekker. En Van Geel was fractievoorzitter. En uh, uh, we hadden toen die, uh, uh, ook nog partijvoorzitter. Die alle drie en koor toen riepen: we sluiten ook de PVV niet uit. Toen dacht ik, ja, dat is dus afgesproken. En dan weet ik wel, dan gebeurt het dus ook. En ja, ik ben te veel politicus om me dan niet te realiseren... als ik daarop stem, dan neem ik daar dus verantwoordelijkheid voor. Dat kan ik niet. Nee, en, dat kan ik niet. en toen heeft u gestemd op de... Ja, op Arie Slop Van de ChristenUnie. Ja, ik, ik zeg liever Arie Slop dan ChristenUnie... omdat ik niet zozeer dan op de een andere partij gestemd heb... Maar ik heb op iemand gestemd met wie ik me dan, dan toch erg verwant voel. Ja, wat en moeilijk. ik vind een hele goede parlementariër. Want het is moeilijk voor u om te zeggen dat u op een andere partij heeft gestemd. Ja, dat is moeilijk, ja. ja. ja. ja. ja. Na ja. al die ja. jaren. Ja, ja, ik hoop ook zeer dat ik... Uh, ik weet niet hoe vaak ik nog zal kunnen stemmen. Maar ik hoop zeer dat ik het uh, de volgende keer weer op het CDA zal kunnen stemmen. Ja, wat laten we eens over de en ik heb het praten. Ook voor de, andere, voor, de, voor de gemeenteraad en de staten heb ik het dus altijd wel gedaan. Het zat echt bij mij vast op het punt dat we geen verantwoordelijkheid kon nemen voor een ontwikkeling. Waarvan ik moet zeggen de lijsttrekker dat ook van tevoren duidelijk gezegd had. Maar laten we eens kijken naar het CDA van de toekomst. Want daar ging het vandaag over. We hebben een nieuwe koers gepresenteerd gekregen. Aart-Jan de Geus, oud-minister, die heeft dat gepresenteerd. Hij was de voorzitter van het Strategisch Beraad. En hij zei er het volgende over vanmiddag. Wij hebben gezegd waarom we nu deze, deze term willen gebruiken is om uit te drukken dat er behoefte is aan helderheid van een middenpartij. Want het lijkt nu zo dat de flanken een monopolie hebben op helderheid en dat vinden we uiterst gevaarlijk. We vinden dus dat de partij die in het midden staat, dat, is, dat moet niet dus een, een grauwe partij zijn, Dat moet een partij zijn die keuzes maakt. En in die zin willen wij daar staan, maar ook in het midden in de zin van verbinding. Dus het is niet het radicale, uh, zoals het vroeger wel eens gebruikt is, als motief om je af te scheiden. Maar het is juist het radicale om helderheid te betrachten in het midden. Aartje van der Geus was dat. Hij had het over het radicale midden. Hè? Ja. Daar wordt nu voor gekozen. Is dat een, een, een, een goede term, mm, vindt u? Mm, ja. Ik, ik, ik hou niet van de term midden, of je dat nou uh, radicaal noemt of niet. Want het suggereert dat je positie kiest tussen flanken die door anderen bepaald worden. En uh, ik heb liever een term die, uh, die uitdrukt, uh, ja, die weergeeft waar je, waar je als partij zelf voor staat. Maar ach, ja, als je wil, vannacht heeft ooit eens gezegd, we, we buigen niet naar rechts, we buigen niet naar links. Ik vind het allemaal kreten die, uh, het mag voor mij hoor. Maar de, ja, u maar heeft ik, maar, er niks mee. Dat zegt, ja, het zegt me ook verder helemaal niks okay. over het karakter en de koers. Van, van die een partij gaat varen. En maar, maar, maar. ik wil in ieder geval dat we de koers zelf bepalen en dat niet laten afhangen van uh, wat men te linker en de rechterzijde doet. Maar als u nou, als u nou hoort uh, wat er dan vanmiddag gezegd is hè, over uh, die nieuwe koers. Hè, er moet nog verder over worden gesproken, morgen ook al in het congres. Maar wat, wat vindt u daar dan van, wat er vandaag is ge geopperd? Nou, ik denk dat dat, een, dat rapport voor zover werk dat heb uh, tot me kunnen nemen. Ik kan het niet zo goed meer lezen, dus ik ben erg afhankelijk van de informatie die ik dan in de tweede hand krijg. Maar uh, ja, ik, uh, ik neem aan dat het een uitstekende rapport is, die indruk krijg ik er wel van. Ja, Wat spreekt u aan daarin? Uh, nou, het is in ieder geval een poging om weer, uh, om, laat ik zeggen, vanuit onze eigen principiële wortels uh, tot een, uh, tot een uh, praktische vertaling te komen voor de politiek. Nou, dat is de manier waarop het moet in de politiek. Dus ik, uh, maar ja, het papier is natuurlijk wel geduldig. Ik denk dat het ook... Uh, ik zal morgen wel met groot enthousiasme omarmd worden. En als ik er ben, zal ik daar ook wel over meeklappen. Want ik denk dat ik het met het rapport wel van harte zal kunnen instemmen eigenlijk. Maar de, de kiezers, ja, die kijken natuurlijk naar het beleid, hè. Die zeggen, ja, en hoe verhoudt zich dat nou tot het beleid... Waar het CDA verantwoordelijkheid voor draagt. Ja, want het, is een, het rapport, er wordt dan gezegd meer participatie, minder polarisatie. Uh, iets meer zou je kunnen zeggen, naar de linkerzijde. Hè? Als je kijkt naar wat het kabinet nu doet, als je ziet wat er nu over integratie wordt gezegd. Er wordt er gezegd. we zijn een ja. open land voor kenniswerkers en vluchtelingen. Er wordt gezegd dat er over de hypotheekrenteaftrek moet worden gesproken. Nou, het zijn allemaal ja. zaken die nu in het huidige kabinet ja. heel anders liggen. Ja. Hoe moet dat nou? Ja, nou, ik vind dat Rut peter om de partijvoorzitter... daar wel een goede term voor heeft. Die zegt, hoor eens, we maken een, een rapport als onze koers voor de toekomst. Um, maar als je afwijkt van het, uh, het regeerrecord... waar wij verantwoordelijkheid voor genomen hebben... dan voor dit moment houden we ons aan ons woord. Dus de testcase is niet... Er wordt nu van alle kanten gevraagd natuurlijk... Uh, wat gaat er nou veranderen in het beleid, hè? Ja, ik denk dat het CDA terecht... Het is een... Ik was tegen de totstandkoming van dit kabinet. Ik vind het toch verschrikkelijk dat we dat gedaan hebben. Ik vind dat de tegenstanders ook met de dag meer gelijk krijgen eigenlijk. Maar dat doet er verder niet zoveel toe. Ja, we, ja. Hebben, we hebben ons woord gegeven. En ik vind dus dat we bij nu in de huidige situatie, het, het kamerfractie met name... Euh, zich, zich loyaal moet houden aan waar ze zich toe verplicht hebben. De testcase komt natuurlijk als er straks... bijvoorbeeld door nieuwe bezuinigingen... er nieuwe beslissingen genomen moeten worden. Ja, dan komt het erop aan of het CDA dan zal zeggen... hoor eens, daar hebben wij ons niet aan verbonden... dus daarvoor hanteren wij dit rapport nu als maatstaf... Maar wat voor problemen voorziet u dan? Want dat kan nog wel eens moeilijk gaan worden dan op dat ja, moment. Ja, dat kan inderdaad heel moeilijk worden, ja. Waarover dan bijvoorbeeld? Nou, stel, ik weet het niet, maar stel ons voor dat straks... bij als er nieuwe bezuinigingen moeten komen... de coalitie, tot, het kabinet tot de conclusie komt... de ontwikkelingssamenwerking, er moet meer op gekort worden... Ja, het CDA heeft nu uitdrukkelijk gezegd... dat er niet al getorgd mag worden. Dat heeft trouwens de fractie ook al eerder uitgesproken. Uh, ja, dan, ja dan, dan, dan komt het erop aan dat het CDA dan zo'n pootschrijf... en zegt, hoor eens, op dat punt weten wij niet van wijken. Wij houden ons. We hebben ons gehouden aan het woord dat we gegeven hadden. Maar voor zover we dat niet gedaan hebben... houden we ons aan onze eigen opvattingen. En dan hangt het er vanaf of... de of de VVD en de v het PVV bereid zijn zich daar naar te schikken en zo niet ja dan ja, dan weet ik niet hoe het, dit kan dit kabinet nog verder zou kunnen. Nee, nee, want, want dan kunnen de problemen wel eens komen... en zeker als dan de invloed van dat rapport wat vandaag gepresenteerd is... ook zijn werk gaat doen. Ja, want wat niet kan... Ik heb nu al iemand horen zeggen, ik zal de naam niet noemen... die zei, ja, natuurlijk, maar straks in het voorjaar. Maar ja, dan moet je toch compromissen sluiten. Er is dus altijd compromissen sluiten. Nou, er zitten compromissen zat in het huidige regeerakkoord hoor. Ja. Veel te veel, naar mijn zin, maar ja. goed. Er is, is geen is, ruimte meer voor nieuwe compromissen... over wezenlijke dingen, volgens u? Ja. Uh, uh, geen nieuwe dingen die in strijd zijn met. Uh, Wil het CDA geloofwaardig blijven, dan zullen er geen nieuwe dingen mogen komen. Die, ze houden ons aan de oude afspraken. Maar als er nieuwe dingen moeten komen, dan, moet er, dan is dit rapport. Willen we de geloofwaardigheid behouden, dan kan alleen maar in overeenstemming met dit rapport gehandeld worden. Goed. Ja, er is weer voetbal. Ik moet u toch daar nog even weer mee pesten. Ja. Frans Wielaert, het was net 1-0, nou, maar drie is een, minuten. Nu de andere verhoek waarschijnlijk. <laughs> Ja, ik kan niet ontkennen dat er weer een verhoekje bij betrokken is inderdaad. Na een uh, kwartier voetballen. Maar het is wel 1-1 geworden. Want uh, deze verhoek, Wesley, de aangever van uh, de 1-0 e op zijn broer John. Die uh, dacht deze keer vanaf de middenlijn een bal op zijn gemakje terug te kunnen leggen richting de keeper. Alleen zijn voorzet was te kort. Veel te kort zelfs. En Jonker, de aanvoerder van uh, Rodi SC, zat er goed tussen. Kon zo doorlopen richting Coutinho en schoof de bal onder de doelman van Ado door. De goal in van Ado Den Haag. En dat betekent dat uh, Rodi SC het Cadeautje van Westlieverhoek met dank aanvaard. En zo de stand na een kwartier voetballen in Den Haag... weer op 1-1 is gekomen tussen ADO en Roda. Dit is Radio 1. Tot half 9. Twee dingen met Alice de Bruin. En met Willem Aantjes, een van de oprichters van het CDA. Ik bespreek met hem in ieder geval natuurlijk de nieuwe koers van het CDA... zoals die vandaag werd gepresenteerd. En we gaan het zo nog hebben over de enorme passie voor de politiek die die heeft. Maar ik wil het nog even over de poppetjes hebben... want daar is ook deze week natuurlijk van alles over gezegd. En u heeft zoveel politieke ervaring. Noemt u eens één naam van wie u zegt, die kan het. Ik denk het niet over. Nee? Ik denk het niet over. Dat al dat, dat gespeculeer over... Over uh, wie nou de beste toekomstige uh, leden zou zijn. Ze buitelen werkelijk als over elkaar heen. Ik heb nou op een rijtje, ik heb het van de week over getwitterd. Maar we hebben. Op, nee, nee, ik heb er in trouw een artikel over geschreven. Uh, we hebben nou al tien namen gehoord, geloof ik. Van, dan komt die bovendrijven en dan komt die weer bovendrijven. Nu zal de naam van de geus wel weer boven komen ja. drijven. Dat en dat zijn we van u niet allemaal. Nee, we hebben. We hadden één politieke leider, als je dat zo noemen wil... met die vervelende term. Dat was Balkenende. Nou, die is tussentijds vertrokken. Uh, daarna is het woord aan de fractie. De fractie heeft toen Verhagen gekozen. Eigenlijk had mevrouw Beijleveld dat moeten zijn... want die was nummer twee op de lijst. Maar ja, die werd liever commissaris van de Koningin in Overijssel. Die vertrok tussentijds, zoals ze eerder ook al tussentijds vertrok... om burgemeester te worden. Nou, toen was de fractie dus vrij. Die heeft Verhagen gekozen. Die heeft de onderhandelingen gedaan... Ging daarna zelf in het kabinet zitten. Dus was de positie weer vakant. De fractie heeft daarna Van Haasma Buma gekozen. Uh, ik zeg dat niet omdat de, Van Haasma Buma... die was voor, heeft voor dit kabinet in de tijd gestemd. Hij is door de fractie nu gekozen. En op dit ogenblik... Is hij we... de leider van de fractie in ieder geval? Ja, ja we hebben... Ja, ja. We ja. hebben maar... we, laten we daar niet heel te we lang over stilsten. We hebben één politieke, ja. politieke voorman op het ogenblik... Dat is, uh, dat is uh, van haast mijn buurmaat. Ja, u wil geen uitspraak over doen wie het dan wel moet doen. En ja. als u dan ziet dat van de week bijvoorbeeld Henk Bleker uh, zich... Ja, die zegt, ik wil het eigenlijk niet, maar als ze me dan roepen... Ja, Dan, ja. dan, dan, dan wil hij het dus, hè? Hij ja, zo ja ze roepen allemaal, het is nu niet aan de orde en uh, het is voorbarig. Ja, uh, maar straks dan willen ze misschien allemaal wel. God. Even iets anders over Bleker, want uh, uh, wat ook deze week in het nieuws was... is dat hij... Uh, een, een uh, ruim 30 jaar jongere vriendin heeft. Nou weet ik, u heeft uw vrouw ook bij zich... die is ook uh, 30 jaar jonger dan u. Nee, ik, ik win het nog van hem, hoor. Ja, want? Hoeveel... Ja, ik win het nog twee jaar. Twee jaar. En, en ik kan me verzekeren. Het kan goed gaan. <laughs> maar hoe kijkt u daarnaar als u dat dan leest? Wat vindt u daarvan? Ja, dat is mijn zaak niet. Dat is puur privé. Ja. En, uh, hij, was, hij, was, hij, was, hij was gescheiden en zij was vrij, heb ik begrepen... Nee, dat is mijn zin. Dat moeten ze echt privézaak hoor. Ja. En ze doen er ook verstandig aan met dat privé te houden. Ja, dat doen ze ook. hè. Ja. Maar goed. Um, de passie. Laten we het daarover hebben. Want we hebben het nog niet over gehad. Want u, u, u praat nog vol passie uh, over de politiek. Waar komt dat eigenlijk vandaan? Waar, waarom wilde u vroeger de politiek in? Wat, wat wilde u daarmee? Nou, omdat ja. Wat wilde u de politiek Ik heb het van huis uit meegekregen. Mijn vader was een... Mijn uh, autodidact, want die was op zijn elfde van school gehaald om de kosten te verdienen voor zijn, voor zijn, voor zijn moeder en zijn broertjes en zusje, omdat zijn vader overleden was. En die heeft zichzelf helemaal ontwikkeld. Maar die was politiek zeer geïnteresseerd. Was later ook raadslid en wethouder. En op het allerlaatste moment zelfs nog burgemeester. Maar ja, toen bleek dat hij ongeneeslijk ziek was. Dus dat heeft maar drie maanden geduurd. Dus ik heb het van huis uit wel meegekregen. Ik ben er erg in geschoold in mijn studententijd. Door het lidmaatschap van de SSR-vereniging. Een studentenvereniging. Waar altijd met grote... Kijk, die hele naoorlogse generatie... Die was natuurlijk geweldig ge ge geïnteresseerd in politieke ontwikkelingen. Ja. Die hadden iets meegemaakt van we hebben allemaal op onze manier iets meegemaakt. We zijn er allemaal uitgekomen. En uh, ja, uh, nou moet de zaak weer opgebouwd en het moet anders dan het in het verleden geweest is. Dus ja, nou ja, daar, uh, dus dat heb ik van erg meegekregen. En maar het en... was ook, had ook wel een beetje, natuurlijk. En, maar ik heb een hele ontwikkeling in, in mijn politieke loopbaan uh, meegemaakt. Ik kwam, als er, zoals dat dan in die term heet, nogal conservatief binnen. Dan werd ook een beetje bepaald door het feit dat ik directeur was van een uh, aannemersorganisatie. Dat is ook niet de meest, meest progressieve volk. Hoewel ik er ontzaggelijk veel van geleerd heb, waar ik erg veel plezier van gehad heb. En maar, maar, maar, op, maar goed, als, als ik over ja. u lees, dan zie ik ook dat, dat ook het werk wat u heeft gedaan... het vrijwilligerswerk in de geestelijke gezondheidszorg... u enorm heeft gevormd, ja, dat, ook politiek ja. gezien. Ja, dat heeft... Uh, ik ben dertig jaar voorzitter geweest van een psychiatrische instelling... zonder schild in Amersfoort. En uh, u moet u zeggen, dat heeft meer nog dan alle andere dingen mijn hart gekregen. Eigenlijk de, Het geconfronteerd worden met mensen die die in de samenleving, door de samenleving eigenlijk als niet volwaardig meetellen... Uh, maar die zichzelf ook niet kunnen redden. Ja, de, daar is de politiek voor. En dat heeft mij ontzettend goed op het spoor gezet. En ja, als je dan een keer uh, daar een antenne voor krijgt... waar gaat het eigenlijk om in de politiek? Het uh, gaat vooral om de mensen die zichzelf niet redden kunnen... Mensen die zichzelf redden kunnen, het woord zegt het al, die redden zich wel. Dus de antenne van een politicus die is er voor iedereen... Maar het moet toch vooral gericht zijn op de mensen die zichzelf het minste kunnen redden. Hè? Ja, zo hoorde u ook in het begin. Hè? Die reden. Ja. die was bekend. Dat was aan het begin uh, van in, het CDA. Vijf, daar, vijf, 75 ja, jaar. Daar zegt u ook, de wereld hunkert naar een christelijke politiek. Een politiek die spreekt voor wie geen stem hebben. Die handelt voor wie geen handen hebben. Die een weg baant voor wie geen voeten hebben. En die helpt wie, wie geen helper hebben. Ja, want dat is natuurlijk wel een moeilijk proces om dat uit te zoeken, maar het moet wel. He, Lubbers had de gewoonte om te, om te zeggen, ieder mens telt. Daar had hij schoon gelijk in, maar het is niet genoeg. In de, de, in de politiek telt wel ieder mens, maar niet ieder mens telt even zwaar. Politicus, politiek, ieder mens telt, maar de politiek moet niet alleen tellen, die moet ook wegen en op grond van die weging moet ze ook kiezen. Ja. En dat is heel moeilijk, maar het is wel heel mooi en ja. een dankbaar proces. Want daar kun je mensen inderdaad mee verdedigen en ja. redden. Uh, ja, we zagen aan het begin van deze uitzending ook uh, dat uw politieke carrière in 1978 abrupt ten einde kwam. U werd vals beschuldigd, lid te zijn geweest van de SS. U bent toen afgetreden als fractievoorzitter. Ik wil het niet met u over die hele affaire hebben, maar... Um, ik wil wel erover hebben hoe de partij daarna met u is omgegaan. CDA-prominent Doekle Terpstra... die vindt eigenlijk dat uw partij u eerherstel moet geven. Laten we even luisteren naar dat fragment. Ik vind dat als je fouten maakt... dat je dan ook de durf moet hebben om dat toe te geven... en daar aan publiek iemand voor te rehabiliteren. En Willem Aantjes verdient het om gerehabiliteerd te worden. Want wat bij hem heeft plaatsgevonden is natuurlijk zeer ingrijpend. Er is niet alleen een politieke carrière tot, uh, tot een einde gekomen... maar het is vooral gegaan over de integriteit van de persoon in kwestie. En ik denk dat dit een zeer, zeer er ingrijpende ervaring is geweest... voor Willem Aantjes in zijn persoonlijke levensgeschiedenis. En ik denk dat er juist voor het einde... Um, een gebaar in de richting van hem gemaakt zou mogen worden... waar hij uiteindelijk ook vrede mee heeft. Ja, dat was Doekle Terpstra. Bent u het met hem eens dat er nog een gebaar moet worden gemaakt? Oh, het is nou al zo lang geleden en uh, hij zegt nog voor het einde. Nou, dat realiseerde me ook heel goed. En uh, ik heb in, de, in al die 35 jaar dat het nou geleden is ervaren... dat uh, het, uh, hoe de mensen over mij oordelen, wordt altijd bepaald... Door de vraag uh, of ze het met mijn politieke opvattingen eens zijn of niet. En als het mensen zijn die het met mij eens zijn... die zeggen het is toch een schande zoals aantjes, aantjes hebben laten barsten. Zou ik maar zeggen. En de mensen die het uh, niet met me eens zijn... die zeggen ja, maar ja, er was toch wel iets met die man. Maar dat, ja, dat is, dat is consequentie. Van politiek. Maar, maar goed, vindt u dan toch niet? Hè? Want hij noemt het zo heel hard, het eind. Maar goed, u bent 89 geworden deze week. U weet ook dat u geen 30 jaar leeft. Ja. Dus zou het toch niet heel fijn zijn als uw partij... waar u al die nou, jaren nog uh, zo voor uh, heeft uh, nou, uh, nou, uh, ingezet... dat die een soort gebaar zou maken? Nou, ik heb het... Uh, het ik ben meer geïnteresseerd in hoe het met mij na, na het einde afloopt dan voor het einde hoor. Ja, hoe bedoelt u dat? Nou ja, als het één als keer afgelopen ik geloof heilig in dat, er, dat als je over, dat je, als je over dood bent, dat, er, dat je dan toch op een of andere manier verantwoording zult moeten afleggen. Dat hoort bij verantwoordelijkheid. Ja, een mens is in de wereld met verantwoordelijkheid gesteld. Dat, dat hebben geen van alle, alle schepselen. Dat hebben alleen de mens. Ik kan me niet voorstellen dat je met verantwoordelijkheid in het leven gezet wordt... en dat je dan niet na dat leven daar op een of andere manier verantwoording van zal moeten afleggen. Dus daar ben, dat houdt mij meer bezig dan de vraag of, of, of ik nog een mooie... Uh, ik vind het erg aardig en hartelijk van Douglas daarop zouden... Ja. Maar, uh, nou ja, hij zegt, het is natuurlijk een van de ingrijpendste periodes uit uw leven geweest. Dat is wel waar, maar dat moet je ook kunnen relativeren. In de eerste plaats weet ik precies hoe de politiek werkt. Dus daar laat ik me niet door omblazen. En ik heb natuurlijk ook mensen, die kennen mij alleen vanwege mijn publieke leven. Maar ik heb ook een privéleven. Daar zijn ook dingen gebeurd, nou daar ga ik hier niet over uitweiden. maar die veel ingrijpender zijn voor mezelf dan wat het publiek met me gebeurd is... En, uh, Nee, dan op die manier relativeert het toch ook alweer, hoor. Goed. Mag ik u heel erg danken voor uw komst? Gaat u nog wat twitteren over deze uitzending zometeen, na afloop? <laughs> ik ga of zal ik het doen? Ja, doe jij het maar. Maar ik heb maar 45 volgers, hè? Dus uh, wat dat betreft kunt u het beter doen. Nou, misschien levert dat een paar nieuwe op dan. Ja, wie weet. Goed, we, er is nog een doelpuntje. Uh, Frank Wielaert. Ja, deze keer geen verhoekje erbij betrokken. Misschien kan daar nog wat op over, uh, op uh, Twitter. 25 minuten onderweg. Maar wel een goal voor Ado Den Haag. Volkomen verdiend ook trouwens. Want Ado is de betere ploeg van de twee. Deze ontstond uit stilstand vanaf de linkerkant. Thierry, de man die de voorzet geeft vanaf die linkerkant. De Vicento die goed voor Wielaert komt bij uh, de eerste paal. En de bal binnentikt voor Ado Den Haag. Zoals gezegd, Ado verdient op voorsprong. Want het is de ploeg die ageert in eigen stadion. En Roda is de ploeg die reageert. Nou, dan is het weer de beurt aan de ploeg uit. Limburg om wat te gaan doen, want na een klein half uur voetballen is de voorsprong daar voor ADO 2-1. Dankjewel. Goed, tot zover Twee Dingen met Willem Aantjes vandaag. Een van de oprichters van het CDA, oud-fractievoorzitter. Hij is 89 geworden deze week. Hij twittert nog steeds en ik was blij dat hij mijn gast was. Als u meer wilt weten over deze uitzending... ga naar onze website tweedingen.nl. U kunt de uitzending terugluisteren of een reactie achterlaten. Dat zou ook fijn zijn. Willemijn Veenhoven, wie zit er naast je vanavond in de vrijdageditie? Nou, in ieder geval Erik Corton, uiteraard. Hallo. Hallo, Lina. Nog even. Hallo. Lekker kaastengel in zijn mond steekt. Nou. En, uh, ja, het, ja, toch? Nee, <laughs> nou. Het is een casino. Een, een oh, oh ja, nee, sorry. <laughs> Tuurlijk. Um, en nog veel meer gasten die ik nog even geheim, geheim houd. Maar in ieder geval eentje daarvan heeft zo'n uh, befaamde homotherapie uh, uh, meegedaan. En of het geholpen heeft, dat hoor je zo meteen. En we hebben het natuurlijk ook over um, het gekapseisde schip Concordia. Nou, en nog veel meer. Het wordt weer gezellig. Eerst het nieuws van half negen. Hier is Freddy van Tijn. Radio 1. NOS Journaal. Een Amerikaans-Nederlands wetenschappelijk onderzoek naar vogelgriep is voor twee maanden stilgelegd. De onderzoekers van onder meer de Erasmus Universiteit in Rotterdam hebben het vogelgriepvirus aangepast, zodat het waarschijnlijk van mens op mens overdraagbaar is. Amerikaanse autoriteiten zijn nu bang dat het virus uit de laboratoria ontsnapt. In Amerika is de stemming over omstreden wetten tegen internetpiraterij uitgesteld.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 Osman werd vorige week uit de PVV-fractie gezet... omdat hij een PvdA-statenlid had beledigd. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is vrijdag 20 januari, 2,5 over half negen. Het weekend is begonnen.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 en Today sluiten we iedere vrijdagavond de week af. En natuurlijk hebben we het over de Costa Concordia, het cruiseschip dat de afgelopen week kapseisde voor de kust van Italië. Justine Pellemelé en Ronald van Driel die zaten aan boord van het schip, zometeen vraag ik hoe het met ze gaat inmiddels. Um, het was ook de week van het homo-nieuws. Ze komen namelijk steeds eerder uit de kast, die homo's, en homo's die eigenlijk geen homo willen zijn, die kunnen hun therapie laten vergoeden door hun zorgverzekeraar. En daar wil de Tweede Kamer nu vanaf. Naast mij, gelukkig, hij is weer terug Erik eh, Kortom. Hey, hey, hallo. Aan de pistachenootjes ja. waren het. Ja. Heerlijk, ja, lekker. Um, ja, God, een moeilijke dag vandaag. enzovoorts. Zwa zware dag. Zware dag. Ja, ik had een zware dag. Vandaag. Ja, ik had een zware dag. Je ik had een net... feestje gisteravond. Ja, dan heb je in één keer dezelfde tijd dan spring ik uit de spreekwoordelijke band. Ja. <laughs> en dan moet ik dan tegenwoordig een hele dag verboeten. Het <laughs> is verschrikkelijk. Toen je net binnenkwam dacht ik, oh, <coughs> dit wordt een moeilijke avond. Ja, maar, je... Er zitten zit inmiddels weer wat kleur in mijn bakkers, ja, geloof ik. Ja, ja. ja, ja. Dus. Maar goed, goed dat je er bent. En je hebt weer yes. heel veel mooie plaatjes uitgezocht. Ja, ik heb twee, twee Ierse dames meegenomen en ik heb een Utrechtse jongen en een Amsterdams kwartet. Ik weet het al, precies wie het zijn. Daarom. Zometeen meer. Maar eerst natuurlijk mijn grote vriend Luc, die is er ook. Yes, inderdaad. Fijn. Wat ga je allemaal doen, Luc? Nou, uh, het week bespreken en, en deze week was trouwens wel een mooie week. Ik heb het meest genoten van Christian Kisten, die komt uit Vroomse Hoop, deed mee uh, voor het eerst aan het WK darten en werd ook nog eens een keertje wereldkampioen. Dat was echt fantastisch. Dat was echt, echt, was echt, was echt cool. Echt, heel emotioneel. Hè. Dus uh, fuck, you. echt, dat is ongelooflijk. Dus uh, echt, het was zwaar. Echt, ik ben kapot. Maar... Echt, ja. dus is echt uh, de mooiste overwinning ja, van mijn hele carrière. Dus uh, dit is uh, echt super, uh, super, echt. echt. Super. Hij meent het, hij meen <laughs> het, echt. Lux, zo meer. Maar eerst die andere man, onze Joris, die deelde weer zijn geluksdubbeltje uit. En deze keer wil ik mijn dubbeltje aan zanger Chris Hordijk geven. een van de finalisten van The Voice of Holland, dat vanavond wordt uitgezonden op televisie. Alleen, ik heb geen afspraak, dus ik hoop dat ik de studio in kan komen... Maar het is nog niet zo'n gemakkelijke opgave, want het lijkt wel een vesting. Zometeen hoor je dat hij inderdaad naar binnen is gekomen en hoe dat afliep. Maar eerst uh, iets anders. Robert Meder is er natuurlijk de sport. Ja, de bal rolt weer. Aro tegen Roda, daar zit Frank Wierlaert. Frank, <laughs> goedenavond, nog steeds 2-1. Het is nog steeds 2-1, Robert. We zijn er 32 minuten onderweg. En het is inderdaad de eerste wedstrijd in de tweede seizoenshelft van de Eredivisie. Ado staat voor 2-1. En dat is terecht, want Ado is de betere ploeg. Ado is de ploeg met het initiatief in deze wedstrijd. Maar sinds de 2-1, ik heb daarnet in de uitzending hiervoor gezegd dat het de tijd was voor Roda om te gaan reageren. Nou, dat hebben ze gedaan. Ze hebben een paar mogelijkheden al gehad. En ze maken het Ado nu een stuk lastiger. Maar ja, dan sta je wel eerst met 2-1 achter. Dankzij goals van Sean Verhoef. Al in de derde minuut opende hij de score. Daarna een fout van zijn broer Wesley. Die de bal zo in de voeten van Jonker legde. Die 1-1 maakte. En vervolgens Vincento na 24 minuten. Hij tekende voor de 2-1. Dat was wel een knappe goal. En Roda moet daar nu dus het een en ander tegenover gaan zetten. Interessant van deze wedstrijd. Dat nog een uh, uurtje duurt. En 2-1 dus de voorsprong voor ADO in eigen huis. En dan de Nederlandse Waterpolis. Dus ze hebben het moeilijk op het EK in eigen land. tegen Hongarije. Vergooiden ze in de slotfase zijn voorsprong. Het werd 9-8. Bob van de Tak in dat piekte van de Hoogbadstadion. Wat ging er nou mis, Bob? Ja, het ging weer fout in de slotfase, hè? net als tegen Rusland uh, twee dagen geleden. Toen uh, had Oranje eigenlijk ook uitzicht op een overwinning. Of toch minimaal wel een gelijkspel. En vanavond tegen Hongarije was het niet anders. Het ging lang gelijk op. 5-5 halverwege, toen de derde periode. Prima spel van Nederland. 8-6 voor. En uh, ja, iedereen uh, maakte zich al op voor een feestje. Geweldige sfeer in het uh, Pieter van der Hogeband zwemstadion. Maar de ploeg uh, maakte het niet af. Uh, in de vierde periode ging het fout, drie Hongaarse goals en geen enkele Nederlandse treffer meer, en dus uh, een uh, ja, grote anticlimax. tranen bij de speelsters en uh, twee nederlagen op rijders, maar. Uh, zei Yveske van Belkem net toen ik er sprak, toen ze uit het bad kwam. Uh, in Peking, destijds, begonnen we ook met twee nederlagen. En toen werden we wel Olympisch kampioen. Dus ja, laten we ons daar dan maar aan vasthouden. Maar uh, ja, een tegenvaller is het wel natuurlijk. Ja, want wat betekent dit voor uh, de Olympische Spelen en voor het EK? Ja, nou, het betekent uh, in eerste instantie voor dit EK... dat een uh, veel meer dan een derde plaats in de pool er niet uh, in zit. Dat er dan dinsdag in ieder geval een uh, tussenronde gespeeld moet worden... tegen de nummer 2 uit de andere pool. Dat zal waarschijnlijk Italië of Spanje worden. Die zijn nu uh, tegen elkaar bezig uh, in het uh, zwembad. 3-2 voor Italië, maar die wedstrijd is net begonnen. Dus dat zegt nog weinig. Maar ja, normaal gesproken is Italië toch ietsje sterker dan Spanje. Zou je beter Spanje kunnen treffen dan Italië... Maar goed, we moeten het afwachten. Uh, in ieder geval moet zondag Groot-Brittannië verslagen worden. Laten we dat niet vergeten. Dat is uh, de zwakste in de pool. Maar goed, uh, er moet eerst wel maar van gewonnen worden. Want anders is het helemaal eindeoefening. Ja, oké. Okay. Dank je wel, Bob van het Dak. Meersport, 10 uur Lang te wijn. Roberto, dank je wel. Ja. Erik, onze eerste gast. Ja, mag ik het? Zal ik het doen? Zal, zal ik het durven? Ik ga het durven. Met zijn sexy stem verblijft hij al jaren menig 3 hem luisteraar. Maar tegenwoordig is het ook genieten van zijn afgetrainde lijf. Ik weet niet waarom het er staat, maar het staat er. Uh, te zien in onder andere de klusjesmannen tegen aanhouden. Dat hij daarnaast ook nog eens heel inhoudelijk is, bewijst hij hier op Radio 1. Presentator, soapacteur in hun eigen Coenen Sanders soap en DJ's Sander Lantinga. Sander, goed dat je er bent. Goedenavond. Weer ja, soapacteur. Ja, het, het begint wel. De BNN soap begint de aardige serieuze vormen aan te nemen. De Koen Sanders soap. Nou, in de frequentie wel dat hij gewoon elke week verschijnt, maar de inhoudelijk. Uh, nee, nee, nee, dat hoeft niet. Nee. Maar... Is het? Er wordt het steeds absurder. Ja, eigenlijk. Maar het is wel leuk? Op de redactie, want wij zitten op dezelfde redactie, maar dan wat verder van jullie ja. af. En dan... In dezelfde tijd zitten wij weer serieus radio te spelen. En dan is bij jullie alleen maar enorm geblair. En vandaag ook weer, wie was er daar? Vandaag was uh, Kees Stol te gast. Ja, vriendje Upt, van Nikke Simon natuurlijk. Ja, van de Amster Grappenkanon. Ja. Dus die heeft even onze soap upgespijst. En wanneer is dat te zien? Dat is uh, maandag online. Erik, de tweede. Op. Ja, eh, want we hebben nog een gast. Deze man is namelijk dol op undercoveracties. En nee, het is niet Alberto Stegeman, want die verbleekt bij deze, uh, bij deze man. Deze man uh, onderwerpt zichzelf aan homotherapie, bejaardenzorg... Overigens, zonder succes die homotherapie, maar daar hebben we het zo meteen nog wel even over. Uh, ik heb het over H.P. de tijdjournalist, Ivo van Woerden. Hallo, hi. Ivo, goedenavond. Goed dat je er bent. Um, van de week was je hier al eventjes telefonisch over die homotherapie die je hebt gevolgd in Engeland. gaan we het zo meteen ook nog even over hebben. Prima. Heb je niet geholpen. Nee, hm. helemaal niks. Helemaal niet. Ook niet niks. een beetje ervan afgeraakt. Het is een beetje erger geworden. Ook niet... Ja. <laughs> Die, ook die bieg geworden daarna. Nee. Nee, nee, nee, nee, nee, alleen nee, nee, nog nee, nee, maar met nee, slingers nee, om mijn hoofd nee. over straat en. Dat is een uh, koningin, dat een koningin. Zometeen uitgebreider daarover. Wat is jouw uh, nieuws van de week? Nou, mijn nieuws van de week is eigenlijk uh, iets wat ik vandaag in een hoekje van, uh, van de Volkskrant spotte. En uh, misschien denk je, daar komt hij met zijn bejaardenzorg, maar inderdaad... Um... Nou, dat dacht ik niet, maar... Oh, nou ja, goed. <laughs> uh, iedereen uh... heeft zo zijn stokpaardjes. Precies, Bejaarde zorg. Uh, het nieuws was dat er een rapport is uitgekomen van het Sociaal Cultureel uh, Planbureau... dat de zorg in 2030 25 miljard gaat kosten. En dat is meer dan een verdubbeling van wat het nu kost. Mm -hmm. En dat betekent eigenlijk nou ja, dat dat een soort voorpagina nieuws zou moeten zijn... waar iedereen zich eigenlijk mee bezig zou moeten houden, omdat je er straks in terecht komt. Of je ouders, of je grootouders. En het is verschrikkelijk om in terecht te komen. En jij, ja, het wordt dus hebt, nog onbetaalbaarder. Ja. Ja. En jij hebt in de zorg gewerkt, toch? Ook, ook ja. cover, of niet? Ook of was undercover, was dat, undercover, ja. ja. En een en, boek daar werd je ook niet erg blij van. Nee, dat was echt verschrikkelijk. Ja. Want? Ja. Nou ja, het was gewoon totaal uitgekleed. Uh, de mensen die er werkten, waren, waren moe en overspannen. En uh, de mensen die de zorg kregen, die, nou, die kregen eigenlijk bijna niks. Dus het geld ging uh, naar de verkeerde kanten toe: naar, naar de, de bazen en de, de managementlagen. En niet naar waar het, uh, waar het hoort te zitten bij de mensen die het uh, verdienen, nodig hebben. Ga maar zo meteen niet over hebben, maar wel, maar wel over die andere undercover-actie uh, van jou. Goed. BNN Today. Zet een Punt. Achter de week. Tja, en wat voor punt? Uh, dat is altijd mooi om vrijdagavond hier te zitten... en een paar goede platen naar je toe te mogen gooien. Allereerst ga ik beginnen met dat Amsterdamse kwartet. Er zijn eigenlijk drie rappers en één, één beatmaster, Bas Bron... Um, en dan heb ik het over de Jeugd van Tegenwoordig. Want ik was er vorige week niet. Want vorige week zat ik in Groningen tijdens Jures zond ja. Noorderslag. En um, Traditie op de zaterdagavond Noorderslag wordt de popprijs uitgereikt aan uh, een band of een artiest die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de, voor de Nederlandse muziek. Ja, en daar kun je eigenlijk niet, en na zoveel jaar, sinds 2005 geloof ik, niet meer om de Jeugd van Tegenwoordig heen. Want het, is, het begon eigenlijk dat we allemaal dachten, nou wat een grappig, leuk dat wat gebeurt. met rare, rare tekstjes, rare insteek. Uh, maar het klonk toch ook wel verdacht lekker. En nu met de Lachende Derde, dat is, de plaat waar ze, uh, uh, dat is hun, hun laatste wapenfeit, hebben ze gewoon echt een ongelooflijk goed album afgeleverd. En het is nog steeds creatief. En het wordt eigenlijk steeds creatiever. En het wordt eigenlijk steeds beter wat mij betreft. Omdat ze zelf, laten we zeggen, de hele platte buitenkant. Die komt af en toe, de binnenkant komt er wel naar buiten af en toe. Maar er zit iets omheen. Ze, ze zijn wat groter aan het worden zonder dat ze belegen of saai worden. Ze gaan de, de, de verdieping in, ook textueel. Maar ook de, ook de, de muzikale... Uh, insteek van Bas Bon wordt, uh, wordt, wordt wat mij betreft steeds beter. Dus nooit meer stoppen en de popprijs meer dan verdiend. Vandaar de jeugd van tegenwoordig.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 Mijn broeder vergeet het niet. Stap opzij, ze wil een handtekening Kleidoscope, ze oogs Ik kijk omhoog, mijn pupillen worden groot De wereld is verplakt, ja Op je na Een goleflengte afstand Van je hemellichaam Ze is van spek Als je naar de kijkt, ja, ze is praktisch. En te mag Sorry als ik overdrijf, stel als ik naar de te Zelfs als ik Zelfs als ooit derde ben, dan weet je dat ik ergens ben. Dan ben ik afvlocht in de lucht als sterrenstoof. Dan ben ik loser in de sky met diamonds om mijn nek. Bitch, diamonds om mijn nek. Loser in de sky met mijn nek.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 En na een tijdje zat die crazy in de put. Toen uit de lucht kwam vallen lady luck. Ze werd zijn baby en hij was haar baby terug. En alle vlinders in zijn buik zeiden nee tegen die drugs. Ik heb een moe kapplicer op mijn bankje. Stemklankje, voelt nog steeds voor op een klankje. Soms denk ik terug heb mijn drankje. Met de sterren in de lucht, te zeggen weer op wereld is plat ja Op je na. pitna. Gewoon af de afstand. Van je mijn lichaam, ze is pas. Hoe losgepasten toen ze naar me lachten. Je kijkt terug in de tijd. Als je naar de kijk, ja, ze is praktisch, En de mug gelakt is. Sorry als ik open drijf. als ik naar boven kijk. Zelfs als ik voor een derde ben. Dan weet je dat ik ergens ben. Dan ben ik nog In de lucht als sterren dan ben ik losu in de sky met dames om mijn nek. Fit, stammes om mijn nek. Losu in de sky met dames om mijn nek. Dames om mijn nek. Mooi, het gaat over drugs en het gaat over vrouwen. En het klinkt zo liefde: De juiste van tegenwoordig Sterrenstof. Frank Wielaard bij Ado de is gescoord, Frank. Oh ja? Ja, dat, dat ver, vernam ik zo. Ik dacht, vertel jij even wat. Nou ja, ik wil best wat vertellen, maar dat doelpunt zal ik terecht moeten bedenken dan. Op de een of andere manier. Misschien ja. komt hij nu. Je weet het nooit. Jonker legt een bal goed weg. Stift de bal over de Die. goal. Heeft. Nou, wat nou, een bijna nou, verspeld zit. Ja, ongelooflijk. Je wordt steeds beter willen mij. Het is echt, uh, on onvoorstelbaar. Nog een minuut is de speeltijd. En uh, volgende keer ga ik eerst aan jou vragen, wanneer de goals vallen, dat ik wat inzet op internet. Uh, 2-1 is dus nog altijd de stand om misverstanden te voorkomen. Ondanks die kans van Jonker. Hij heeft er wel al eentje gemaakt. De 1-1 was dat toen. Vincento maakte de 2-1. Die stand staat al een minuutje of twintig op het bord inmiddels. En het is wel een open, meer open wedstrijd geworden. Want behalve deze kans van Jonker was er ook nog een mogelijkheid... voor die andere spits van Rode SC, Malky. Maar die prikte op zijn beurt de bal net naast. Maar dat is ook alweer een tijdje geleden. Uh, ADO laat wat steken vallen, verdedigend. Maar in de aanval zijn ze wel behoorlijk scherp. Alleen uh, vergeten ze de derde goal nog te maken. Immers probeert het nu met een bal in de diepte richting Schip. Sherry legt hem één keer klaar voor zijn linker. Twee keer klaar voor zijn linker gaat dan de combinatie aan met Tornstra. Sherry de drukte in en in die drukte schiet hij. Maar het is niet hard genoeg om de doelman Kieschek van Roda te verrassen. Die raapt de bal op en wil onmiddellijk het spel voortzetten. Maar levert daarmee de bal weer in. Voor Hoek op zijn beurt wordt ondersteboven gelopen door Jonker En krijgt geen vrije trap mee. Eén minuut extra tijd komt erbij. De officiële speeltijd bij ADO tegen Rodië C zet er voor wat betreft de eerste helft in ieder geval op. De stand vooralsnog 2-1. Als er gescoord wordt Willemijn hoor ik het wel. Dat is <laughs> goed op Frank. Dank je wel. Okay. Look. Yes, eerste onderwerp van de avond, de boot natuurlijk. Deze week ging het de hele week over boten. Vanmorgen ook weer, toen liep een flink schip vast voor de kust van de wijk aan Zea. En dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dit, dit, dit is te gek voor woorden, je droom je alleen maar van. Ja, dit, dit, dit, dit, dit kan je elke dag wezen, maar dit gebeurt natuurlijk nooit. En ja. nou gebeurt het. Ja, en dan ja, natuurlijk wensen op een manier van, goh wat vervelend voor je. Ja, dit, dit, dit, is, dit is uniek, dit is, dit is te gek voor woorden, het is echt mooi. Ja. Anyway, uh, gelukkig zijn er ook mensen die uh, wat serieus meer omgaan. De reddingsmaatschappij die bijvoorbeeld die staat paraat om bij noten nog aan boord zijn de bemanning te helpen. Al vroeg werden die uit hun bed gebeld. Ja, dan is het is even wakker worden natuurlijk. En dan kijk je een pieper en dan zie je een, een bootstranding. Ja, dan denk je wel, ja, nou dat kan nog wel eens uh, tricky worden met dit weer. Al die jaren voor getraind. Dit is het. Ja, dit is het. Ja, Hier zit je op te wachten. Ja. Goed, gelukkig zijn er ook mensen die er iets minder blij mee zijn. Ja, De schippen bijvoorbeeld, die baalt je. Ja, ja die man die, die is er helemaal ziek van. Zeker weten. Ja. Vind. Natuurlijk was het niet het enige scheefnieuws van deze week. Het nieuws van de week was de Concordia. Het schip voor de kust van Italië, dat strandde Vandaag is dat schip nog een paar centimeters extra verschoven. De kans dat men nog mensen gaat vinden die dit alles hebben overleefd... is nu wel heel erg klein geworden. Het is te gevaarlijk voor de duik op dit moment om in het schip te gaan zoeken naar overlevenden. Ja, de kapitein heeft schuld, zoveel is wel duidelijk. Maar ook de vaarmaatschappij en de kustwacht gaan niet vrij uitvinden, veel Italianen. Want die stonden namelijk de Zeemansgroeten, dat dicht langs een eiland varen, dat stonden zij altijd al jarenlang toe. Luke, thank you. Aangeschoven. We zijn hier aan tafel. Ronald van Dril en Justine Pemmelee, goedenavond beide. Jullie zaten op dat schip. We hebben jullie al uh, aardig wat gehoord ook deze week. Hoe is het nu, Ronald? <laughs> Um, ja, uh, uh, uh, uh, hoe moet ik dat omschrijven? Uh, uh, de laatste twee dagen uh, wordt het wel wat moeilijker. Ja? Ja, ik begon uh, zondag uh, heel ambitieus aan het lijstje met, uh, met AD moest ik terugbellen, de privé moest ik terugbellen. En uh, ja, ik kon het wel een plekje geven, maar ik merkte de laatste twee dagen dat, dat uh, ja, de zin of zo. ik heb een eigen bedrijf... En ja. Ja, maar hoe, hoe is het met, want, want jullie, het is een hele drukke week, natuurlijk ook met, inderdaad met interviews, maar natuurlijk ook met alles wat, wat je gezien hebt, wat je gehoord hebt. Uh, ik heb begrepen, Justine, dat jullie ook contact hebben met andere mensen die op die boot zaten. Ja. Waar ja. heb je het dan over? Nou ja, vanmiddag nog heb ik gevraagd van, hey, hoe zitten jullie erin? En uh, nou ja, ook moeilijk, moeilijk, moeizaam op gang. En uh, het geen zin hebben en alles zoiets hebben van, uh, nou ja, laat maar zitten. Weet je wel, Zo dat, dat gevoel. Dat, dat herkennen ze ook van ons. En uh, ja, dat, je ziet gelukkig niet dat het alleen maar bij ons is. Ja. En uh, hun hebben wel slachtofferhulp uh, al aangevraagd. En wij uh, moeten dat nog doen. Maar wij hadden zoiets van, nee, dat gaan we wel redden. Maar, maar dat ga je wel doen? Ja, we gaan het wel doen. Ja? ja. Wat is dat voor gevoel? Dat, niet, dat geen zin? Dat gewoon een lusteloos? Dat je denkt, nou, dat moet... Ja, meer dat lusteloos. Ik bedoel, nogmaals hij heeft een eigen bedrijf en, en normaal komt er een zending. En je bent, als je eigen onderneming hebt, dan ga je ervoor. Ja. Maar nu liet hij het allemaal liggen. en denk ik, joh, ben jij wel goed wijs. Weet je wat ik bedoel? Huppatee. Nee, niet. Gewoon niet. En, en dan, ja, dan is het, er, er klopt iets niet. Ja. Ja. Hebben jullie ook nog, zeker omdat er ook zoveel over gepraat wordt. Ik neem aan dat je. Ik zag jullie net hier buiten de studio kijken naar de beelden van duikers in het schip. Ja. Wat zijn nou beelden die bij jullie zelf de hele tijd nog naar boven komen? Ja, Dat is bij ons wel verschillend. Hè? Ik, ik zie vooral het moment door bij die, bij die deur, vanaf het begin eigenlijk, we komen het theater uit. Dat ik tegen Justine zeg van joh, we gaan wel bij, bij een uitgang staan. Dat je in ieder geval een kant op kan. En dan dat traject van, van waar we stonden. Naar de reddingsvesten, reddingsveste naar de lijfboot. Dat is voor mij wel bepalend. En dan die, ja dat alarm. Zeven keer kort en één keer lang. Dan weet je gewoon dat het uh, hartstikke fout is. Ja. Dat zijn bij mij wel heel ja twee momenten. En bij jou is dat wel anders. Ja, bij mij uh, was het gewoon in de boot. Uh, de die, uh, die Italianen is die natuurlijk een beetje uh, ja, hard pratende mensen. En, ja. uh, allore, allore, weet je wel zo. En dan moet je dat gewoon tien keer harder horen dan dit. Um, en dan die uh, dat die boot klotste tegen de, omdat wij scheef stonden. De reddingsboot. Uh, die, die, de reddingsboot die klotste en. tegen de, het schip ja, aan. En dat was gewoon uh, moeilijk, omdat je denkt nou ja, dat loopt gewoon heel vloeiend vloeiend uh, naar beneden. Maar de, de, het leek net of die kabels niet geolied waren. En ja. dat, uh, dat, uh, hij zei maar piano, piano, dus zag je eens naar beneden. En elke keer zakte je zeg maar, misschien een meter naar beneden. En hup, ging de Italianen weer. En iedereen vloog weer omhoog. Maar hoe, hoog en, je, uh, hoe hoog ging je dan? Want dan dat zijn hoge, grote schepen. Ja, ja, uh, etage 4 was het, of dek 5. Ja, je, je moet flitgebouw flatgebouw en dan... Uh, meter 25, 30 hoog, zoiets? Jazeker, ja, ja. Ja. Ja, als het niet hoger is. Ja. En dan nog schuin. Ja, ja, ja. En, dus, uh, en ja... En In paniek, neem ik in aan paniek, ja. Ja, de meeste... Kijk, en die, die ene had een, die een zo, zo ja. ja, de crew, hè, dat zijn meer Hindustanen, Filipijnen. En die had een soort vlaggenstok en die duwde ons constant met die boot, van die grote boot af. Ja, en dan zie je zo van die kleine bruine voetjes en denk ik, ja, ik zeg, zullen we niet helpen? Maar ja, ja dit, dit is gewoon niet te doen, weet je, en dat gegeil En, en dat, dat, want dat was personeel op de boot, hè? veel ja. Hindustanen, ja, Pakistanen. Ja. Ja. En, en die waren heel behulpzaam volgens jullie, hè? ja. Die, ja. Volgens, hè, volgens Daar hebben ons, we veel uh, aan te danken. Ja, die hebben ons eigenlijk wel gered. En niet, niet zozeer het Italiaanse personeel, die, dat er ook was. Nee, zeker niet, hm. denk ik. Nee. Ik heb ze niet gezien, nee. althans. Nee. Ja. Even over die schipper, hè. Er is natuurlijk iedereen de hele week overheen gevallen. Hier ook aan tafel. En, uh, Sander, ik heb jou nog gehoord. Ja. Ik jou laatst ook nog zeggen... Ja onbegrijpelijk die vent. Ja, uh, ja. nou ja, als eerste van de boven. Nou, niet als eerste, nou, maar, maar in ieder geval niet als laatste, als laatste van kijk, de Kijk, fouten de maken we allemaal. Uh, helaas, en uh, ik hoor nu net van jou dat ook de, de, de maatschappij en, en dat, dat meerdere mensen fouten gaan, maar ik, je kan gewoon niet als eerste dat schip. Dat, dat nee. kan gewoon niet. En dan nee. ook, nou goed, de gesprekken zijn nu vrijgegeven met ondertiteling. Nou, ja. Ja. Dat hij gewoon, Stuitend, ook, ja. gewoon weigert terug te gaan. Ja. Hij krijgt op zijn lazer en zoekt als een kleuter naar excuses. Ja, en dan, en, dan en komt dat lulverhaal er nog overheen... dat hij overfluchtende ja. mensen struikelde... en ja. dan om 30 meter naar beneden precies in de lijfboot viel... Ja. met zijn telefoon ja. in zijn ja. hand. Ja. Ja. En dat het donker was, heel, ja. Donker. Ja. Ja. heel donker. En nu, ja. heel nu hoorden we vandaag ook... Uh, um, ik kan me voorstellen dat het voor jullie ook wel heftig was, Justine... dat uh, hij pas um, het eerste half uur... had hij contact met de kustwacht... toen heeft hij gezegd... nee, er is niks aan de hand, is een elektriciteitsstoring. En de kustwacht zegt nu als hij toen was begonnen met evacueren, ja, ja. was misschien iedereen ja. gered. Ja, maar dat maakt ook de boosheid, hè, die, die wordt hierbij opgeroepen... dat je, eigenlijk stonden wij daar anderhalf uur gewoon in het ongeweten... en dat het personeel, die had nog zo'n zo zo zo kelderbord... en die, ja, nog uh, echt uh, klaar om een orde op te nemen. Ja. En dan zei van, is alles onder controle? Ja, alles onder controle. En ja, als, je gewoon, als ze gewoon hadden gezegd van, joh, loop rustig naar die boten toe... Dan was er geen paniek. Maar doordat het uh, op een gegeven moment ging die zo hellen. En je stond alleen maar echt zo schuin. Het Dan weet je ook wel dat er iets ja, niet goed is. Nee, ja. maar wat, wat niet. Ik heb beelden gezien uh, van de bar. Dat ja. op een gegeven moment uh, dat alle meubilair ja. heen en weer schoof. Zijn daarbij veel gewonnen gevallen? Want ik denk, als je toch een ja. tafel tegen je, tegen je knaar krijgt... Ja, die staan vast. Tenminste, bij ons in het atrium stonden die tafels ja. vast. In de, in de, en die banken. Ja, maar bij het eten... Bij het eten, dus bij het eten tafels, niet? Nee. nee. Daar zijn wel wat uh, mensen met, uh, ja, met, met bloedwonden, zag ja. je, daar liggen. En, uh, dus dat was ja. wel uh, vervelend. Zijn jullie nou uh, ook echt kwaad op zo'n kapitein? Of, of voel je dat niet zo? Ja. ja jawel. Wel? Ja. ja. Ja, ik, ik ben wel blij. Boedend, volgens ja. mij, ja. Justine. Ja. ja. <laughs> ja. Zoiets hij was, de... nee, hij, was <laughs> hij net, hij net even in beeld. Toen zag ik een geluidsuitdrukking. Een geluidsuitdrukking waarvan ik dacht, jij bent niet heel erg blij nee, op dit nee. moment. Nee. Nou, weet je, we, je hebt die man ook gezien. Wij zaten altijd in een salsa bar. Mm -hmm. En uh, daar zat hij ook altijd maar aan die bar met, met uh, mooie vrouwen. En dat geeft verder ook niet. Maar als hij dan nu, wat ik nu hoor, en daar ben ik heel erg boos over, dat hij om kwart voor tien nog eten had besteld voor op de brug. Helemaal half elf. Of dat hadden we drie keer later. drie keer lopen. En toen waren er al mensen die ja. hun zwemvesten aan het pakken ja, waren. Die waren al, toen was er al paniek. Ja. Ja. Toen heeft hij ja. nog dus eten lopen bestellen. Ja. Maar had hij. Dit, wat, ik hoor ook dat hij nog even een fles wijn. Uh, naar binnen had gewerkt. Heb je hem betrapt met drinken? Nou, wij niet, maar andere mensen hebben het wel gezien. Een dronken ja. onder rocks, denk ik. <laughs> ja. <laughs> ja. Maar, nee, maar hij schijnt dus ook uh, alcoholist te zijn geweest. Buiten coole, koele, koele uh, gasten in ieder geval. is <laughs> ah. dus eten. Ja, nee, maar dat ja, is toch gek? Hoor? Ja, dat kan niet voor. Ja, ja, ja, inderdaad. Uh, kijk, zo'n Italiaanse rederij. Hm. Die kapteinen zijn allemaal wel mooie mannen, vind ja. ik. Maar uh, weet je dat ze dan uh, eigenlijk al zo lang dit doen, zo'n zeemansgoed wat je vertelde? Ja. En joh, ja, dat kan natuurlijk ook dat niet. Dit nee. is, dus dus is natuurlijk een... een, een uh, nou, oh. Ivo, ja, we, we nou hebben ja. nog een minuutje. Ik oh, denk dat een... je niks meer van de kelner hoort. Die, ja. die, die kelner, waar, waar, I... waar, waar het ommetje voor werd gemaakt. Ja. Die ja, ja. is verdwenen. Top? Die familie hoor, ja, ook hoor je ook nee, niet. Ja, precies. Die zijn allemaal ergens In de rots. Is dit iets waar jullie, waarvan je denkt... hier denk ik nog twee weken aan, dan is klaar? Of gaat dit... Dit draag je heel lang met je mee. Dat ziet het wel uit. Ja? Ja. ja. Hebben jullie geluk het gehad? pas denk ik, sorry. Hebben jullie geluk gehad? Uh, ja, dat besef ik heel erg. Ja? Ja, als ja. je nu weer, die, nu weer dat bo die boot ziet en dan denk ik ja, uh, hier hadden wij uh, ondergelegen, ingelegen. Ja. Nou ja, is het 100 meter verderop dan... Ja, Dan ja, ja, ja. zingt die. Ja. Oh, ja. ja. Goed dat jullie er waren om even een punt achter dit verhaal te zetten. Nou ja, voor jullie niet, je zegt net, voor ons begint het misschien pas net. Maar sterkte daarmee. Dankjewel. Dankjewel. En goed dat jullie er waren nogmaals. Dankjewel. Dankjewel Ronald van Dril en Justine Pemelé. Zometeen veel meer BNN Today, uh, maar eerst het nieuws met Freddy van Tuin. Iedere vrijdag een mooie break. BNN Today zet punt achter de week. BNN Zondagmiddag, kwart over twaalf.